12 uur. Het NOS-journaal. Alt Megens. Goedemiddag. In Denemarken zijn vier mannen schuldig bevonden aan het beramen van een aanslag. Voor agenten zit er geen salarisverhoging in... behalve als ze zwaar politiewerk doen. Dan wordt het beter beloond. In Horeca Nederland daagt bierbrouwers voor de rechter vanwege prijsafspraken. Vanmiddag is het bewolkt en regenachtig. 13 graden wordt het hooguit. De wind is matig en komt uit noordelijke richting. Vanavond dan trekt de neerslag via het oosten van het land weg... Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. In de middag kan in het oosten dan een bui ontstaan... maar verder blijft het in Nederland droog. De temperatuur stijgt dan naar 16 graden. Een rechtbank in Denemarken heeft vier mannen schuldig bevonden... aan het voorbereiden van een terroristische aanslag. Die vier die wilden in december 2010 een aanslag plegen... op de krant Jolans Posten. Scandinavië-correspondent Rolien Kreton. Rolien, allereerst maar eens die aanslag. Kun je eens uitleggen, hoe zat het ook alweer? Nou, het heeft al allemaal te maken met de spotprentencrisis in 2005. Uh, een Deense krant, Julens Posten, uh, publiceerde destijds twaalf spotprinten van de profeet Mohammed. Dat leidde tot uh, grote protesten in de moslimwereld. Leidde ook tot een aanslag op een van de Deense tekenaars. Uh, en een jaar later, uh, in 2010, leidde dat tot de arrestatie van deze vier uh, mannen. Vier moslims die in Stockholm uh, woonden. Um, ze, ze waren op weg van Stockholm naar uh, Kopenhagen. En hun doel was, volgens de aanklagers... om de redactie van die krant, Julens Posten in Kopenhagen, uh, te bestormen. Uh, die redactie ligt in het midden uh, van, van de stad. Uh, deze vier mannen wilden uh, geweren meenemen en uh, zoveel mogelijk mensen vermoorden. Nou, um, uh, ze hadden bedacht ook dat als ze de redactie niet zouden kunnen uh, binnenkomen... dan uh, wilden ze een ander uh, gebouw met zoveel mogelijk mensen bestormen... en daar zoveel mogelijk mensen neerschieten. Hmm. En, een, een sportgala was ook, uh, zat ook in de planning hè, dat georganiseerd was door de krant. Ja, een sportgala was in de planning en daar zou ook de Deense kroonprins Frederik aanwezig zijn. Ja. Maar ze hebben niet kunnen bewijzen dat deze mannen het direct de Deense kroonprins wilden vermoorden. In december 2010 speelde dat. Nu zijn we anderhalf jaar verder en nu pas een veroordeling. Waarom heeft het zo lang geduurd? Nou kijk, ze zijn natuurlijk niet op hete daad uh, betrapt. Ze zijn net voor die aanslag gearresteerd. En die aanklagers moesten dus hard maken... dat deze mensen uh, ja, dit uh, wilden uitvoeren, deze aanslag wilden uitvoeren. En dat is niet uh, makkelijk geweest. Ja, ja. Maar die vier mannen werden al een tijd lang gevolgd... door de inlichtingendienst in Zweden en in Denemarken. Uh, het telefoon werd afgetapt. Uh, verborgen camera's we werden in, de, in het appartement uh, opgehangen. En dat vormde eigenlijk... Het belangrijkste uh, bewijsmateriaal. Dat is uh, bekeken en uh, beluisterd. En dat heeft lang geduurd. Ja. Uh, ze zijn schuldig bevonden vanochtend. Wanneer wordt duidelijk uh, uh, wat de straf zal zijn? Nou, dat uh, moet zometeen uh, duidelijk worden. Zometeen doet de rechter uitspraak. Uh, zojuist uh, heeft de aanklager bekendgemaakt wat wordt geëist. En dat is 16 jaar gevangenisstraf. Dus dat is een... Ja, een lange, uh, ja. lange gevangenisstraf. En of de rechter dat volgt, dat, uh, dat horen we zometeen, komend uur. Rolien, ja. ja, Rolien Kreton, ik dank je wel voor dit moment. In Limburg hebben CDA, VVD en PVDA een nieuw provinciebestuur gevormd. De nieuwe coalitie was nodig na de val van het vorige college van gedeputeerde staten. Dat bestuur van CDA, VVD en PVV viel na de rel rond het bezoek van de Turkse president Gül. CDA, VVD en PvdA hebben samen een meerderheid van één zetel in provinciale staten van Limburg. Partijen presenteren straks om twee uur het onderhandelingsresultaat. Bij de onderhandelingen over een nieuw provinciebestuur deed eerst ook GroenLinks mee, maar die gesprekken liepen op niets uit. De verschillen tussen de partijen bleken te groot. Politieagenten krijgen geen loonsverhoging... maar zwaar en specialistisch politiewerk, dat wordt beter beloond. Dat is een van de belangrijkste resultaten van de onderhandelingen... voor een nieuwe politie-CAO tussen de bonden en minister Opstelten. Vrijdag waren de bonden en de minister er al uit... maar het afgelopen weekend was het nog nodig om de hele tekst klaar te maken. Aan de lijn nu Gerrit van de Kamp, voorzitter van de politiebond ACP. Goedemiddag, meneer van de Kamp. Goedemiddag. Ja, behalve meer geld voor specialisten... lezen we dat agenten ook recht houden op eerder stoppen met werken... Is dat niet wat vreemd? Iedereen moet langer doorwerken... en uh, agenten die mogen eerder blijven stoppen. Nou, we zullen als politiemensen natuurlijk uh, mee doorschuiven... als de AOW-leeftijd toeneemt. Dus um, het gaat alleen voor dat specifieke deel. Als je het werk en lang gedaan hebt, dat je er wat eerder uit kunt. Maar voor ons zal de opschuivende pensioenleeftijd ook gelden. En uh, nou ja, wij uh, zijn tevreden met dit akkoord... Ja gezien de omstandigheden die we, die we op dit moment hebben. U heeft voorzien gezet op uh, verlaging van, van de werkdruk en uh, betere roosters. Is, is dat gelukt wat u betreft? Ja, wat ons betreft zijn we daar tevreden. We hebben voor een deel uh, uh, daar aanpassingen gedaan... Um, die mogelijk maken om de flexibiliteit die de minister beoogt uh, wat te vergroten... maar aan de andere kant de sociale situatie van politiemensen goed overeind te houden. En nou, daar hebben ze in belangrijke mate actie voor gevoerd. En dat heeft nu het resultaat... Hmm. En ook zaken waarvan u dacht van, hmm, jammer, er had misschien meer in gezeten? Nou ja, kijk, voor politiemensen is het natuurlijk wel heel vervelend... dat um, ja, algemene loonsverhogingen er voor hun niet in zitten. Dat dus is toch maar... Ja, ze snappen heel goed de, de, de nullijn dat je als je in crisis zit dat je dat moet doen. Maar op het moment um, dat dat in andere sectoren dan niet het geval is, dan is dat wel heel pijnlijk en heel hard. En daar zullen wij met de politiek, want dat ligt niet bij de minister, maar bij de politiek toch nog wel eens over uh, gaan discussiëren. Want ja, hoe kan het zijn dat het voor de ene ambtenaar wel geldt en de andere niet? En dat is voor ons niet uit te leggen aan ons achterban. Maar zwaar en specialistisch werk, dat wordt dan wel weer beter beloond. Ja, dat klopt. Wij hadden daar in 2008 een afspraak over met de toenmalige minister. En deze minister uh, leek uh, in eerste instantie niet bereid om daaraan tegemoet te komen. Maar uh, gelukkig heeft de minister opstelde nog eens uh, heel goed nagedacht... en ook uh, uiteindelijk de conclusie getrokken dat uh, dat toch ingevuld moest worden. Omdat dat past bij de lijn dat het zware en uh, onregelmatige werk beter beloond moet worden. Dus dat gaat gebeuren. Ja, want waar beoordeel je dan? Uh, wat is zware en specialistisch werk? Hoe beoordeel je dat? Ja, we hebben daar uh, wat ons betreft goede criteria voor in een nieuw systeem van functiewaardering. Dat uh, kan iedereen zien en dat is uh, open en transparant. En ja, daar blijkt dus gewoon uit dat mensen die daarmee te maken hebben... als je met menselijk leed te maken hebt van uh, mensen met moorden, met, met aanrijdingen, met doden... Uh, maar ook met geweld en verbaal en anderszins, dan kom je daarvoor in aanmerking. Hmm. En dat zijn een flink aantal politiemensen. Hmm. Een akkoord van 16 pagina's. Nu maar hopen dat de leden akkoord gaan, meneer Van der Kamp, hè? Dat is de inzet voor de komende periode, ja. Okay. Wachtwaf Gerrit van der Kamp van de politiebond ACP. Dank u wel. Tot ziens. Dit is het NOS Juraal met Dorald Meegens. Portugal trekt miljarden uit om de banken in het land overeind te houden. Bij elkaar krijgen de Portugese banken 6,6 miljard euro... dat ze nu te weinig kapitaal in huis hebben. En het grootste deel, 3,5 miljard... gaat naar de grootste private bank in Portugal, de Banco Comercial. Portugal betaalt de steun uit de 78 miljard euro... die het land uit het Europese noodfonds krijgt... Portugal krijgt daarnaast van het IMF en Europa... de volgende uitkering van 4 miljard euro uit het noodfonds. Dat betekent dat het land zich goed houdt aan de afspraken... om te bezuinigen en de economie te hervormen. Koninklijke Horeca Nederland... daagde vier grote brouwerijen in Nederland en België voor de rechter. De brancheorganisatie wil van de rechter horen... dat de brouwers jaren geleden een kartel vormden. Mogelijk hebben horecaondernemers daardoor te veel voor het bier betaald. Directeur Lodewijk van der Grinten van Horeca Nederland... Het is al jaren geleden is het al aanhangig gemaakt door uh, Eurocommissaris Smit. Uh, toen hebben de Brouwers uh, gelijk daar uh, hoge broef voor aangetekend. Uh, je zou ook kunnen zeggen, uh, gekozen voor uh, het zo lang mogelijk voor zich uit te schuiven. En in het najaar heeft uh, het gerecht van het Hof van Justitie in Luxemburg. ...die zaak nog eens een keer uh, een uitspraak over gedaan... ...en vastgesteld dat er gewoon sprake is geweest van een kartel. Het is kroegeigenaren en andere ondernemers volgens Horeca Nederland... ...niet gelukt om te overleggen met de brouwerijen. We hebben in al die tijd uh, geprobeerd toch op allerlei manieren... ...van stille diplomatie tot, uh, tot daadwerkelijk het aan van gesprekken... ...te kijken of uh, de brouwerijen toch um, uh, het over dit soort zaken wilde hebben. Er is al heel lang, ondanks... en ik heb niks tegen brouwerijen, we hebben mooie brouwerijen... en we hebben prachtige uh, producten die we in Nederland maken en exporteren... maar met de horeca en de relatie met brouwerijen... daar is al jaren iets echt fout. Op Europees niveau is al bepaald dat er sprake was van een kartel. Maar toch wil horeca Nederland een uitspraak van een Nederlandse rechter. Nou, dat maakt voor ondernemers het makkelijker om toch uh, eventueel nog een schadevergoeding uh, te claimen voor Nederlands recht. Dat uh, is overzichtelijk. Het is makkelijker met een Nederlandse uitspraak uh, uh, daarmee in actie te komen. Maar wat eigenlijk nog veel belangrijker is, is dat uh, uh, de vakbroeders en de publieke opinie en de brouwerijen elke keer toch te horen krijgen dat we een vuiltje weg te, werp, weg te werken hebben in deze relatie. Dat moet in de toekomst anders en daar moeten we absoluut uh, uh, uh, aandacht aan blijven besteden. Als Koninklijke Horeca Nederland de zaak wint... is het aan de ondernemers zelf om eventueel een schadevergoeding te eisen. Het aantal bezoeken aan diëtisten is in het eerste kwartaal met ruim een kwart gedaald. En dat komt volgens onderzoeksbureau Nivel... omdat de consulten niet meer in het basispakket zitten. Sinds 1 januari wordt de diëtist alleen vergoed... in het geval van diabetes, chronische longziekte... of een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Het onderzoeksbureau onderzocht ook de declaratiegegevens van de diëtisten... en daaruit blijkt dat patiënten die welvoedingsadvies inwonnen... bijna een vijfde minder behandeltijd kregen. Worden per behandeling minder uren vergoed door de verzekering. Treinreizigers hebben gisteravond een jonge overmeester... die een conducteur aanviel. De jongen van 15 reed zwart en kreeg daarom een boete... Daar was hij het niet mee eens en hij duwde de conducteur op de grond. En toen de jongen wilde slaan, werd hij overmeesterd... door mensen die in de trein zaten. De jongen werd op een station van Bokstel in Brabant... opgepakt door de spoorwegpolitie. Sport. Tja, net als hier in Nederland zijn de weersverwachtingen... voor Parijs vandaag ook niet al te best. Toch wordt er getennist op Roland Garros. Grote vraag is of Aranska Rus ook in actie gaat komen. Mark Brasser is onze weerman en tenniscommentator in één. Mark, <lacht> eerst maar eens het weer. Hoe is het daar? Ja, het, het, het, het is miserig. Vooruitzichten zijn, zijn niet goed. Er wordt uh, regen voorspeld. Er wordt wel getennist op dit moment. Maar inderdaad, ja, het, het kan wel eens een hele lange dag gaan worden voor Aranska Rus. Er stond als vierde gepland uh, uh, op de baan. Maar uh, er is nog een partij van gisteren is daartussen geschoven. Uh, dus Aranska Rus is de vijfde partij op dit moment nog op uh, Suzanne Lenglen. De tweede grote baan. Het zou wel eens zo kunnen zijn dat in de loop van de dag... als de organisatie ziet nou, dat, dat het programma niet gespeeld gaat worden... dat de partij van Rus verschoven gaat worden. Ja. Of het zou ook nog zo kunnen zijn dat er uiteindelijk besloten wordt om de partij naar morgen te verschuiven. Maar ja, ja het, is, het, is, het is afwachten voor Russen. Een onzekere dag. Hier verwachten ze opklaringen later op de dag. Dan trekt het naar het oosten weg. Misschien geldt dat ook in Parijs. Wel. Ja, nou, dat is te hopen. Ja, dat ja. Is de hopen. Zeg, er wordt nu al gespeeld, Mark. Um, waar kijk jij nu naar? Wie spelen er? Ja, Het is een beetje een, een Spaanse uh, dag. Tot nu toe op het Centercourt David Ferrer tegen Marcel Granoijers. Twee Spanjaarden tegen elkaar. Daar heeft David Ferrer uh, de eerste set gewonnen. Is hij ook aan zijn stand verplicht. Speler uit de top 10. En uh, op het andere grote center court, het Lenglen. Daar staat een andere Spanjaard, Nicolas Almagro. Hij speelt tegen Janko Tipsarevic. Daar is de eerste set inmiddels ook gespeeld. En uh, ja, nou, vooralsnog kan er inderdaad dus, uh, getennist worden. Uh, Almagro heeft die eerste set gewonnen, voor alle duidelijkheid. Er kan nog getennist worden, maar de vraag is voor hoe lang? Mark Brasser bij Roland Garros in Parijs. Dankjewel. Nu naar de AWB, Jolanda van der Velde. Verkeersinformatie, Jolanda. Door er staan files op de A7. Hoorn richting Zaandam. Bij de Alfredwijde Wormer 4 kilometer na een aanrijding. Ook een aanrijding op de A16. Breda richting Antwerpen. Bij knooppunt Galder 4 kilometer. Daar is de rechte reisrook dicht. Op de A27. Daar loopt het vast van Utrecht naar Breda. Voor het knooppunt sint annebos 3 kilometer. Op de A32. Herenveen richting Meppel. Bij Steenwijk Noord 2 kilometer. Er is maar één reisrook open vanwege een gekantelde vrachtwagen. Op de A50. Arnhem richting het knooppunt Ewijk 3. En de laatste is de A58 van Tilburg naar Breda. Voor het Galder staat 3 kilometer. Nog een keer de hoofdpunten. In Denemarken zijn vier mannen schuldig bevonden aan het beramen van een aanslag. In december 2010 was dat. Voor agenten zit er voorlopig geen salarisverhoging in. Behalve als ze zwaar politiewerk doen. Dat wordt beter beloond. En Horeca Nederland daagt bierbrouwers voor de rechter vanwege prijsafspraken. Dat was het. Het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen hier op Radio 1. Den Cv met lunch. We net het luchtalarm. Dat testen we elke eerste maandag van de maand. Het geluid van de bel bij een spoorwegovergang horen we veel vaker. Alleen luistert niet iedereen daarnaar. Levensgevaarlijk. Hoor je de overwegbel? Zet je leven dan niet op het spel. Meer weten? Kijk op prorail.nl. U hoort straks een belangrijke boodschap van Wilde Gansen. Ontwikkelingssamenwerking.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 Dit is Radio 1, NCRV, -E. lunch, Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, de Wop moet op de schop, vindt GroenLinks. De wet openbaarheid bestuur, een reactie zometeen van Wobber en onderzoeksjournalist Roger Vleugels. In het mediaforum Metro-columnist Luc Koelman en tv deskundige Bert van der Veer. Het gaat onder meer over de laatste uitzending van Peter R. de Vries. Misnaadverslaggever, de onderwereld kan weer rustig ademhalen. Gisteravond eindigde Peter R. met een bedankje aan zijn werkgever SBS6 en producent en de mol. Nooit hebben zij zich één seconde met de inhoud bemoeid. Ook niet als het heet werd in de keuken. En in een tijd dat er dikwijls laatdunkend over de commerciële omroep wordt gesproken, mag dat wel eens worden gezegd. En wie wordt de nieuws en sportkenner van deze week? Want de sportzomer komt eraan. En vanaf vrijdag is dat allemaal mee te beleven in dit theater. En uh, dus is de quiz uitgebreid met sportvragen. En we spelen hem ook nog in het weekend. Dus een extra lange week ook. De eerste die aan de bak moet is Tan Tunali en die komt uit Amsterdam. Dit is Radio 1, Lunch. Met het, het was even schrikken voor de juristen bij de publieke omroep bij SBS en bij RTL... toen ze de telegraaf van de mat haalden afgelopen zaterdag. Daar zat namelijk een complete gratis tv-gids bij. De krant zegt dat dat gewoon mag, omdat het Europese Hof heeft besloten... dat programmagegevens gratis zijn. De Tweede Kamer is het daarmee eens, bleek dit jaar. Maar besloot ook dat er bij publicatie een vergoeding moest worden betaald... aan de leveranciers van de gegevens. En dat zijn de zenders en de omroepen dus. Die overwegen nu om naar de rechter te stappen. En er is uh, nog meer gedoe over transparantie en beschikbaarheid van gegevens. U hoorde het uh, net al, als het aan GroenLinks ligt, dan gaat de WOP flink op de schop. De wet openbaarheid van bestuur moet zo worden aangepast... dat het veel makkelijker wordt om overheidsdocumenten te krijgen. Aan de telefoon is Roger Vleugels, onderzoeksjournalist en WOP-specialist. Goedemiddag. Goedemiddag, ik ben geen journalist hoor. Ik ben juridisch adviseur gespecialiseerd in de WOP. Nee, me niet kwalijk. Uh, blij wel met uh, dit initiatief van GroenLinks? Uh, zeker, ik ben al enkele jaren trok als adviseur bij het project, dus ik ken het van binnen en buiten. Waarom duurt het dan eigenlijk zo lang? Uh, de rot die we nu hebben, die is in 1971 geschreven en in uh, 1980 aangenomen. Dat is deze jaar, dus... Uh, Nederlanders maken nooit zo'n haast met de transparantie. En als je het, uh, een wetsvoorstel wil maken, moet dat wel heel precies luisteren. Anders wordt het al afgeschoten voordat je het indient. Ja. Uh, je zegt, ik ben een juridisch adviseur. Uh, dan ook niet veel kritiek, denk ik, op dit voorstel van GroenLinks. Oh, jawel. Oh. Nou, er zitten hele goede dingen in. Uh, het begrip bestuursorgaan wordt verlaten, waardoor de. Oost de hele overheid weer onder de WOP komt te vallen, want dat is nu niet meer zo. Dat was in 1980 wel zo, maar inmiddels hebben hbo-scholen zich vermomd, waardoor ze er niet meer onder vallen. Vallen ziekenhuizen er niet meer onder, het openbaar vervoer valt er niet meer onder. Dat komt nu weer allemaal onder de WOP, zoals oorspronkelijk ook de bedoeling was. Dat is goed. Wat ook goed is, is dat de bezwaarprocedure weg is. Weggaat, want die is gewoon heel slecht en internationaal ook belachelijk. Daar komt een serieus administratief beroep voor in de plaats met een information commissioner... Dat is allemaal goed. Het had natuurlijk veel meer gekund. We hebben nog steeds geen registratie dat wordt, van documenten, dat wordt pas op termijn ingevoerd. Verreweg de meeste van de 88 landen met een WOP hebben dat ook, hebben dat wel. Dus Nederland loopt eigenlijk, eigenlijk behoorlijk achter. Uh, wij liepen in de jaren 80 een beetje voorop. Maar we zijn in de loop van deze eeuw helemaal in de achterhoede terecht geraakt. We zitten letterlijk in de categorie Zimbabwe. Om één voorbeeld te geven, we hebben de allerlangzaamste WOP ter wereld... Uh, je moet hier 2 keer 28 dagen wachten eer je een antwoord krijgt. En in 60% van de gevallen gaat de overheid zelfs over die termijn heen. Ja, ja. De overheid is dus een veelpleger. Ja, dus, dus wet... In gewone landen is dat 2 keer 14 dagen. En als die wet van GroenLinks er komt, dan wordt dat allemaal gerepareerd en lopen we weer gelijk voorop? Nee, nee, nee. nee, nee. Als deze wet doorgevoerd wordt, zitten we net aan de goede kant van de middenmoot. Zijn... Als je kijkt naar landen als Estland en Bulgarije en uh, de Verenigde Staten... Nieuw-Zeeland, die liggen lichtjaren voor op wat wij hier presteren. Ja. is, moet eigenlijk alles openbaar zijn, uh, vind je? Ik bedoel, er zijn, zijn ook onderhandelingsprocedures uh, waarvan je zegt... Ja, dat, moet, dat moet zich juist een beetje in achterkamertjes afspelen. Ja, dat, dat, is, dat, dat zijn die argumenten van koudwatervrees. In alle bots, waar dan ook ter wereld is dat als volgt geregeld... gaande een onderhandelingstraject kun je daar niet bij... Zodra het afgerond is, dat heet dan heel mooi, als de finale handtekening gezet is... als er een gunning is, als een offerte getekend is, enzovoort, kun je er wel bij. En dat is precies de bedoeling van de WOP. Namelijk dat de burger het bestuur kan controleren achteraf. Ja. Dus niet tijdens het broeden, want dan verstoor je het broedproces en iedereen snapt. Dat staat ook in alle WOP's, staat in de oude WOP, staat ook in de nieuwe van GroenLinks. Staat in alle WOP's, iedereen snapt... Dat een overheid tijdens het onderhandelen ja. even de pottenkijkers buiten moet kunnen houden. Maar daarna moet ze wel verantwoording afleggen. We hebben namelijk in Nederland gekozen voor een bepaalde staatsvorm. en die heet openbaar bestuur. Ja. Dat heeft nadeel. We gaan kijken nadeel. wat er van deze wet van GroenLinks terecht komt. Dankjewel, Rocher Vreugels, juridisch adviseur en wobber. Peter en de Vries die nam gisteravond op SBS dus afscheid... met een wervelende show, waarin als een succes in de revue passeerde Ruim een miljoen mensen bekeken die dubbele aflevering. Dat is iets meer dan gebruikelijk bij het programma van de Vries. En het was ook het best bekeken programma op dat tijdstip. En dan Oprah Winfrey, die kwam dit weekend met groot nieuws. Hi, everyone. I hope you're having a fantastic June so far. I'm here in my office in Chicago with some news. Today, I am launching a brand new book club. This time, it's an interactive online book club for our digital world. That's why we're calling it Book Club. Ja, ze maakt dus een doorstart van haar fameuze boekclub. Maar dit keer is het een boekclub 2.0. Alleen online, maar met veel meer gelegenheid voor discussie tussen lezers. Een aanleiding voor het nieuwe project was het boek Wild van Cheryl Strait. Winfrey vond dat zo'n goed boek dat ze graag weer een sympodium wilde om dat boek van harte aan te bevelen. 4 juni, dat is dus vandaag, maar sinds vandaag is 4 juni ook een verboden zoekterm in China. Het is namelijk 23 jaar geleden dat het leger bloedig een eind maakte aan protest op het plein van de hemelse vrede. Altijd is daarover geen openheid en nu zijn zelfs afgeleide termen als kaarsjes en nooit vergeten verboden zoektermen komt een nieuw tv-station speciaal voor Ondernemend Nederland. Vandaag zijn de opnamen van de eerste programma's... voor de Seven Ditches, zoals de zender gaat heten... die binnenkort via internet is te zien. Aan de telefonische initiatiefnemer Ronnie Overgoor. Goedemiddag. Goedemiddag. Nieuw tv-kanaal voor Ondernemend Nederland. Uh, is het niet al veel te veel op dat punt? RTLZ hebben we, BNR, Financieel Dagblad... en op zondag kunnen we kijken naar Harry Mens... Uh, nou, die, die, die, die, die, die laatste die, die, die bewaar ik even uh, tot laatst, maar als je kijkt naar ondernemend in Nederland dan is er, eigenlijk zijn er eigenlijk maar twee stations, dat is BNR, dat, dat is radio om te beginnen uh, en daarnaast hebben we inderdaad RTLZ, beide stations heel erg veel op het nieuws uh, de waan van de dag uh, en uh, net zoals heel veel bestaande kanalen, het moet allemaal snel, uh, er is geen tijd om, uh, om eens een fatsoenlijk gesprek te hebben, wat wat langer duurt dan anderhalve minuut uh, en in dat gat spring ik en uh, Harry Mens is toch wel erg, uh, laten we zeggen commercieel getint, uh, het zijn zijn eigenlijk commercials in de vorm van interviews. Uh, dus, uh, dus als je die twee dingen ziet als de huidige markt... dan is er absoluut behoefte voor ondernemers in Nederland... aan een station dat tijd heeft voor gesprekken die ergens over gaan. Maar die ondernemers die willen toch niet dat jij ze dan kritisch gaat uh, bevragen... neem ik aan, op Seven ditjes of wel? Ik, uh, nee, ik ga ze ook niet kritisch ondervragen. Ik ben zelf ondernemer en uh, we gaan waanzinnig gepassioneerd met ons vak om. Uh, en dat doet elke ondernemer. En daar is waanzinnig veel uh, over te vertellen. En, en dat gaat van, van onderwerpen als marketing en media en ondernemers... En innovatie en creativiteit en geld. En er zijn waanzinnig veel onderwerpen waar ondernemer Nederland zeker nu uh, mee bezig is. Dus het is, ik ben nog geen journalist die kritisch ondervraagt. Ja, hoe, gehoor, hoe voorkom je dat de kijker denkt van ja, dit is gewoon een grote reclamespot voor, uh, voor de, de, de meneer of mevrouw die we daar op dat moment aan het woord horen? ja dat, dat, dat is het niet. Ik, ik praat gewoon met, met ondernemers over waar ze mee bezig zijn en wat hun blijft. En daar zit verder geen enkel commercieel. Uh, het is niet zo dat de, de productmanager van bedrijf X bij mij aan tafel komt en zijn product komt slijten. Uh, we, we praten gewoon onderne over ondernemerschap en wat er allemaal bij hoort. Ja. En dat zijn geen commercieel getinte gesprekken. En het verschil dus met, met wat er nu is, is dat het in ieder geval langere gesprekken zijn. En, en wat ja. nog meer? Wat kunnen we nog meer zien nou, op het kanaal? Het is een, het is een station. Hè. dus ik, ik zend niet uit. Ik zet uh, content online en je kan kijken wanneer je wil. En dat kan via mobiel en via tablet en via... Uh, Elke televisie vandaag de dag die wordt uitgeleverd... heeft inmiddels ook internet aan boord. Dus, dus plak consumptie uh, uh, ga ik heel duidelijk de concurrentie aan met bestaande kanalen. Uh, alleen mijn businessmodel is wat anders. Ik hoef niet een groot bereik te creëren... maar ik ga heel duidelijk in op een, op een nichebereik. Dat er, van ondernemend Nederland. Er zitten er wel sponsors achter ook? Ja, ik ben, op, uh, ik ben met een aantal uh, ben ik in gesprek. Dus, uh, dat zijn aan de ene kant partners, media-partners... zoals een uh, Sprout en een managementteam... Uh, die het erg leuk vinden om mee te doen. En MKB Nederland, waar ik mee in gesprek ben. Uh, en daarnaast ben ik met een aantal commerciële partijen bezig... om te kijken of die het station kunnen sponsoren. Oh. En waarom heet het eigenlijk Seven Ditches? Omdat ik vind dat het tijd wordt dat we... We zijn allemaal opgevoed, gevoed, zeker oude lullen als ik... dat je niet in zeven sloten tegelijk mag lopen. Ik vind dat ondernemen in Nederland dat de komende jaren maar eens wel moet gaan doen. Er is zoveel aan de hand en een beetje lef kan geen kwaad. Dus loop maar eens een keer in zeven sloten tegelijk. Dus ja. dat, dat, dat is de naam. Kijk, dat is de goede spirit. En ik begrijp ook dat mensen die uh, interesse hebben... en zeggen van nou, ik, ik wil eigenlijk best wel eens een keer een interviewprogramma daar doen... die, die kunnen zich melden. Ja, ja, ja. ja dat, dat is Nederland's eerste crowdsourced talkshow. Ik heb één programma, dat heet Mijn Gesprek. En elke maand nemen we twee afleveringen op. Uh, en dan staat de studio open voor iedereen die zegt, ik wil wel eens een keer een talkshow doen. Dat kun jij zelf zijn. Hè, die zegt, god dat zou nou graag vinden om eens een keer in een tv-studio een half uur lang met een gast te praten. Je moet je eigen gast regelen, je eigen redactie doen, maar dan zijn er uh, twee afleveringen per maand zijn beschikbaar. Ja, oké. Okay. nou uh, Wanneer kunnen we het voor het eerst bekijken op het internet? We zijn vandaag, as we speak, ik ga nu de studio in om, uh, om uh, mijn eerste gesprekken op te nemen. En we gaan begin volgende week, dus precies over een week, gaat de site live. 11 juni. Oké. Okay. Uh, succes, Ronnie over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 Het Mediaarchief. Vanavond beginnen bij de NOS en RTL de praatprogramma's over sport. Dagelijks is op Nederland 1 Studio Sportzomer te zien met Jack Verhelder, eerste vanuit uh, Oekraïne en Polen uh, in verband met het EK voetbal. Natuurlijk Wilfred Gené is er op RTL 4 met VI Oranje en zijn vaste kompanen. Sinds Barend en Van Dorp in 1998 begonnen met een dagelijkse late-night talkshow rond het WK is er een heuse traditie ontstaan. opmerkelijk moment was er tijdens een live uitzending van de Avondetappe, een programma met Marc Smeets vanuit Frankrijk, tijdens een interview met Michael Bogert werd er op de achtergrond in het publiek iemand onwel. Van een rustdag, dus ik ja. zal zeker wat moeten doen om woestig uh, weer een beetje in orde te zijn. Ja, ja. Uh, ik, ik wil het toch nog e even duidelijk maken dat er hier wat gebeurt om ons heen. Dat heeft u gezien, want er staat een ambulance nu achter ons. Uh, ik denk dat tien meter achter ons iemand een hartaanval gekregen heeft. En dat gebeurt tijdens deze uitzending. Dat heeft wel zijn... Uh, ja, dat voelen we allemaal hier. U ziet dat ook mensen van de NOS daarbij zijn. Ja, het is recht achter onze tafel. Maar dat is live televisie. Merkwaardig trouwens dat we dat allemaal meemaken. Vlak voor de uitzending viel het licht uit. Toen zeiden we, dat komt nog allemaal goed. Maar deze arme man die daar ligt, daar zou je het beste van hopen. Dit is het leven, zo komt het op ons af. En het is niet anders. Morgen zijn we terug met de Ronde van Frankrijk. Dames en heren, dit was Tarbe. Ja, Mart Smeets, hij meldde trouwens de volgende dag... dat het met die persoon in kwestie uh, intussen allemaal weer prima ging. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met uh, Luc Koelman, columnist bij Metro... en Bert van der Veer, tv-deskundige. Uh, Bert, ik, ik hoorde die man net met dat nieuwe kanaal. Ik denk, dat is iets voor Bert van der Veer. Een, een gesprek? Ik dacht zo misschien met Peter R. de Vries of zo... En dan... Ja, ik denk, denk, denk hier diep over na. Maar ja, weet je, het, het is een hartstikke leuk initiatief... Hoor, voor het vond we een, een sympathieke man. En ik vind Seven Ditches ook echt briljant bedacht. dat blijft echt de hele dag in mijn hoofd. En morgen is het weg. Maar het is toch ook een beetje marginaal allemaal. Ja, bijna de ja. kans, denk je? Nou ja, als je, als, als je gesprekken zoekt op internet... kun je gesprekken vinden op internet. De, de, zo simpel is het dus, ja, uh, ja, het hij, is, wil het, hij wil het vooral uh, onderin zijn. is, het is ja, maar, sympathiek. Ja, precies. We geven ja, het, dan het dan voor. Luc, <laughs> uh, uh, jij uh, had, zat natuurlijk uh. dit weekend ook bij de, bij de brievenbus. Want het was al aangekondigd. De Telegraaf zou met een eigen omroepgids komen. Ja, ik weet het. Ik heb niet gekocht, uh, de Telegraaf. Ik ben niet zo'n uh, losse verkoper. Maar ik vind dat ze er heel erg laat mee zijn. Als ze dat nou tien jaar geleden hadden gedaan... had ik gedacht van ja, oké, okay, daar, uh, daar, uh, daar, uh, daar bereik je wat reuring mee. Maar nu, ja... Mijn, mijn omroep, omroepgegevens ik krijg ze gewoon via internet. Je hebt er ook een app voor. Je hebt heel veel, ja, het is overal gratis verkrijgbaar. Dus wat de telegraaf er nou mee wil... qua, qua exposure is mij niet helemaal duidelijk. Nee. Nou, en het was ook echt... Ik, ik, ik heb een abonnement op de telegraaf... want ik lees veel kranten en graag. En ik hou van papier... Maar hier was ook echt zo niet over nagedacht. Uh, het was een, een, een spread, een dubbele tabloid. Nou, nu hebben we jaren geleden al de troskompas ooit gehad, ja. want we dachten dat is een handzaam formaat. Dat Dit is mm -hmm. heel erg onhandig. En bovendien hebben ze het gewoon ook net zo traditioneel gedaan als het geloof ik al 50 jaar gaat in die gids. Je hebt zo langzamerhand wel een beetje behoefte aan wat wat meer duiding en wat meer helpt die mensen. Als, hou je van een thriller, dan kun je dat in één keer vinden. De krant en, en papier is eigenlijk wel een beetje... ik uh, ben het wel met Luke eens, een beetje ja. achterhaald medium... Om, uh, om je te gidsen door het tv -aanbood. Maar het is, het is eenmalig, denk ik, hè, wat de telegraaf nou doet, of niet? Het is een soort proef. Het al een al lager, gaan ze maar doen. goed, dan, dan ja. die proef kun je toch ook nog ja. denken... van laten we het in, op A4 doen of, of op een andere manier in elkaar steken. Er zit natuurlijk ja. meer achter. Die strijd is al jaren, wat jij ook zegt, aan de gang natuurlijk met die omroepen. En zij proberen nu ook een beetje een steen natuurlijk in de vijf te gooien... Op op manier een reactie uit te lokken. Ja, dat snap ik wel. Maar goed, ja, het ligt gewoon aan... of het juridisch mag of niet. En daarover, eh, daarover eh, zijn de meningen verdeeld. Ja, er zit ook natuurlijk nog, nog wel een weeffout aan. Ze de, er is in de Tweede Kamer besloten dat die gegevens eh, vrij moeten komen... was voor een acceptabel bedrag. Maar het is nog steeds zo in Nederland... dat, dat je lidmaatschap van een omroepvereniging gekoppeld is... aan het abonnement van, van zo'n blad. Ja, dat kan ik me ook wel weer voorstellen. Dat er enig verzet tegen, tegen bestaat. Vanuit de omroepen. Vanuit de omroepen, ja. ja. Je gaat gewoon leden verliezen op het moment dat je... Abonnees verliest. Dat is vervelend. Ja, en er dus wordt het toch ook weer afgerekend op uh, hoeveel leden Precies, ze hebben. Precies, dus, dus dat... de bal ligt weer in Den Haag en ja. niet in Hilversum. Als altijd. Goed, ja. uh, wij praten zo verder in deel 2. Gaat het onder meer ook over uh, Peter de Vries. Die nam gisteravond afscheid. Maar eerst het laatste nieuws. Hier is Dorald megens Radio 1. Het NOS-journaal politieagenten die zwaar en specialistisch politiewerk doen... gaan in de toekomst meer verdienen, staat in de nieuwe politie-CAO. Die is vrijdag afgesloten. Ze krijgen drie tot vijf periodieken bovenop hun schaalmaximum. Daar staat voor het politiepersoneel ook een minpunt tegenover. Zo komt er tot en met 2014 geen structurele loonsverhoging. Een Deense rechtbank heeft vier mannen schuldig bevonden aan het voorbereiden van een terreuraanslag. De vier, drie Zweden en een Tunesiër wilden in december 2010 een aanslag plegen op de krant Julands Posten. Die publiceerde in 2005 de Mohammed Cartoons, die in de islamitische wereld veel ophef veroorzaakten. In Limburg hebben CDA, VVD en PVDA een nieuw provinciebestuur gevormd. De partijen presenteren straks om twee uur het onderhandelingsresultaat. De nieuwe coalitie was nodig na de val van het vorige Limburgse college. En Portugal trekt 6,6 miljard euro uit om de banken in het land overeind te houden. Het grootste deel, 3,5 miljard, gaat naar de grootste private bank in Portugal, de Banco Comercial. Portugal betaalt de steun uit de 78 miljard die het land uit het Europese noodfonds krijgt. Het zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Op dit moment is het vrijwel overal bewolkt en op veel plaatsen regent het. Alleen in Zuid-Limburg schijnt nog even de zon, daar is het ook nog droog dus. En is de temperatuur inmiddels opgelopen naar een graad of 16. In de rest van het land is het slechts een graad of 9. Vanmiddag dus veel bewolking, het is regenachtig weer en ook in Limburg gaat het vanmiddag regenen. Pas later vanmiddag wordt het in het westen weer droger en daar breekt mogelijk de zon nog even door. Het wordt vanmiddag een graad of 10 tot 12. In Limburg is inmiddels de maximumtemperatuur al bereikt. De wind, die is vandaag zwak tot matig, komt uit het noorden tot noordoosten... en draait aan het einde van de dag naar het noordwesten. Vanavond wordt het uiteindelijk op de meeste plaatsen droog. En dat geldt ook voor vannacht overwegend droog weer met hier en daar opklaringen. Het wordt een frisse nacht met minima rond 5 graden. Morgen ziet het weerbeeld er een stuk aangenamer uit... Het belooft dan een overwegend droge dag te worden met een zonnige perioden en wolkenvelden. Alleen in de oostelijke helft van het land is later kans op een lokaal buitje. Het wordt morgen zo'n 17 graden. Aan WB Verkeersinformatie. Er staan nog files op de A7. Hoorn richting Zaandam bij de Alfred Wormer 4 kilometer. Dat was een aanrijding. Alle rijschokken zijn weer vrij. Op de A16 Breda richting Antwerpen voor het knooppunt Galder 4 kilometer. Daar is de rechte rijschok dicht. Daardoor loopt het vast ook op de A27 van Utrecht naar Breda. Voor knooppunt Sint-Annebos 4 kilometer. Op de A32 Heerenveen richting Meppel bij Steenwijk Noord 2 kilometer. Daar is maar één rijschok open. Lunch met Jurgen van den Berg. En het mediaforum met Bert van der Veer en Luc Koelman. gisteravond nam dus even Peter R. de Vries afscheid van de Nederlandse televisie. Iets meer dan een miljoen kijkers trok hij met zijn extra lange slotaflevering. Luc, en wat nu? Uh, ja, wat nu? <laughs> Goeie vraag. Ja, le Roy en Moore, vive le Roy. Dus het is wachten op zijn uh, opvolger. Wat mij altijd opviel bij Peter R. de Vries... het was dat hij zich altijd heel erg lang in de zaak kon vastbijten. Dus ik heb altijd het gevoel gehad dat er ook een flink budget voor hem uh, uh, beschikbaar was... En het lijkt me wel een goed plan om nou eens een keer een andere journalist datzelfde budget te geven. En dan eens kijken wat die ervan uh, maakt. En wie er moet zijn. Ja, geen idee hoor. Geen idee. Nee, maar wat even over de persoon Peter het advies. Want dat, dat, ja, dat, dat, laten we zeggen, het is in ieder geval geen grijze figuur. In de zin van dat nee, nee. iedereen vindt hem of heel leuk. Of uh, je vindt hem helemaal niks of zo. Uh, waar stond jij? Um, nou, ik vond. Ja, om nou echt heel erg sympathie. Ja, ik heb hem nooit ontmoet hoor. Dus ik kan alleen maar uh, zeggen over hoe ik hem uh, zie in de, in de media. Maar dan ja, een beetje pedant mannetje, maar wel iemand. Uh met vakken, dus. En uiteindelijk draait het om dat laatste. En ik heb heel weinig naar zijn uitzendingen gekeken. Ik vond, het, ik vond altijd die toneelstukjes hein, met die reconstructies van die moorden. Het was een beetje alsof een toneelgroep uit Appingedam-Noord... die die rollen bezette. Maar op zich, als hij een primeur had, dan was het ook wel echt een primeur. En er was dan wel weer een primeur die dan over twee uur uitzending werd uitges, uitgesmeerd. En je moest twaalf <laughs> keer door, door reclame heen. En was je er nog niet. En dus ik dacht altijd van, ik kijk de volgende dag wel op internet wat die primeur is. Weet je, hebt wel een geschiedenis met want ik refereerde er net al even aan. Je hebt ooit bij het gesprek, daar hadden ze een, een idee van... we zetten twee ja, mensen in de studio. En dat die, weet je niet van tevoren. Van tevoren je... werd dat niet gezegd en de... jullie werden met elkaar geconfronteerd. En ja. dat was een heel stroef gesprek. Dat was oh. heel ongezellig. De, de, de formule van het, gesprek, van, van het gesprek was ook een beetje... dat je uh, interesse in elkaar uh, toonde. Nou, nou kende ik Peter R. Vries een beetje... van mijn programmadirecteur tijd bij RTL 4. Hij is toen bij RTL 4 zelfs begonnen met dat programma. Hij heeft dat geloof ik twee jaar gedaan. Maar je hebt hem laten lopen dus. En in, in mijn herinnering heb ik hem toen naar SBS laten gaan... omdat hij Flix budget wilde, waar die overigens achteraf misschien wel gelijk in had... ...want ik bedoel, het is wat Luc zegt, hij heeft veel mensen en goede mensen... ...maar goed, dat, dat was geloof ik het enige conversatiepunt uh, waar we elkaar op wisten te vinden... ...namelijk dat hij zei van, ik ben uit mezelf gegaan... ...ik zei, nou volgens mij zei ik dat je kon gaan... ...en vervolgens bleek hij, uh, ja 0,0 interesse in mij te hebben, dat, dat, dat mag... Alleen oh je bent wel gewoon even samen professioneel 40 minuten televisie aan het maken. Dus ik heb uh, hem een beetje proberen uit te horen. Zelfs over Ajax in mijn wanhoop gesproken met hem, waar ik echt niets van af weet. Wat is hij groot fan en van? Ja, en, uh, ik wist dat, het, dat, dat ze het programma over het algemeen terugmonteerden naar uh, 40 minuten. In de 39e minuut ben ik opgestaan, heb ik de studio maar verlaten. Okay. Maar, kijk, Luc heeft natuurlijk wel gelijk, laten we dat niet... Het is vandaag natuurlijk best een beetje, beetje feest in het criminele milieu. Die man heeft echt in de afgelopen jaren geweldige dingen gedaan. En ik kan me ook wel voorstellen dat dag in dag uit met misdaad bezig zijn... je gevoel voor humor niet vergroot. Nee. Nou, laat, ja, ja, ja, ja. Staan, laat staan je behoefte aan zelfrelativering. Dat, <laughs> ja. Het is gewoon natuurlijk een ontzettend chagrijnige zure man. En uh, er was ooit een plan dat hij samen met Pieter Storm... zijn late-night talkshow zou maken. Nou, ik hoop dat het er alsnog komt, want dan ga je echt zo vrolijk naar bed. Nou, hij vindt toch uh, wel een aantal veren in zijn achterste. Dat, dat heeft doe ik ook, zo vandaag. begin ik ook. Natuurlijk, het is geweldig ja. wat hij gedaan heeft. En... en, en, en ja, dan zullen mensen heel blij zijn met wat hij gedaan heeft. En ook die vasthoudendheid van hem. ja, ja, ja. gisteren gister, in je uitzending gaf hij ook een kijkje achter de schermen. Dus ook allerlei mensen die heel nauw met hem samenwerken. En die soms ook helemaal gek van hem werden af en toe. Dat hij weer met ja. het zijn moordzak aankwam. Maar goed, dat is ook zijn ja, kracht natuurlijk wel geweest. Dat hij daar zo in geloofd heeft en vastgehouden heeft. En daar heeft hij natuurlijk gewoon uh, gelijk gekregen. Ja, het is een man die... Die een nood aan zichzelf heeft getwijfeld, volgens mij. En die ook heel tevreden is met zichzelf. En dat is uiteindelijk ook zijn kracht gebleken met al die, uh, met al die uh, maar ja, zaken. Maar die ook, ook, tenminste, dat begreep ik dan van een van die medewerkers. Die ook voortdurend allerlei dreigmails krijgt. En, en eigenlijk hoor je hem daar nooit over. Nee, Wees. daar hoor je hem nooit over. Het is niet nee. leuk om Peter uit de te zijn, laten we wel wezen. Nee, dat is dat. Natuurlijk... En nee, meen je dat, dat serieus Nee, dat Natuurlijk, nee, nee, natuurlijk nee. Nee, kijk nee, natuurlijk ik je dat dan ook. Ik Peter Echt heel leuk om Peter echt te zijn hoor. Nou, Nee, het lijkt me heel erg <laughs> vreselijk. Ja, natuurlijk kijk je of die auto die bij je in de straat staat. en vorige week niet ook geparkeerd stond, dat is echt niet zo'n vreselijk le leuk leven. Ja. Ja, maar goed, dus, hij, hij, hij, ik zag gisteren ook nog weer beelden van dat hij ergens in, in, in de Belmer een of andere tent binnenloopt waar, nou ja, gewoon op zijn minst de, de, drie kwart van de mensen aan, aanwezig hem daar weg wil hebben, maar hij stapt er wel gewoon naar binnen, dat vind ik toch wel knap. Ja, ik vind het ook heel knap, ik zou er nou durven, eerlijk is eerlijk, dat, dat, dat doet hij gewoon heel erg goed. Ik nou, was een lange weg gerend. En Peter is nog iets anders. En want dat, daar ging hij ook nog even op in gisteravond in die uitzending. Uh, dat, er wordt hem heel vaak verweten dat hij allerlei smeuïge zaken uitzoekt voor de kijkcijfers. En dat, dat, dat, nou ja, dat, dat sprak hij met kracht tegen. Hè. Van, nou, ja, dat uh, was ook de discussie die hij destijds met Svense Kokkerman uh, gehad heeft. Een van, van, de, van de, ook de leukere Peter elf de Vries momenten ja, van de afgelopen ja. periode. Uh, het punt, ja, kijk, natuurlijk is het niet anders dan dat je eh, onderwerpen, eh, zaken uitzoekt... die televisie uniek zijn. Natuurlijk kun je, kun je in een hele ingewikkelde fraudezaak gaan, gaan zitten stappen. Maar A, eh, is dat dus inderdaad heel veel cijfertjes en getallen. B, zitten daar vaak hele vage mensen achter... waar je, waar je niet, niet de deur in kan trappen en zeggen van... u, vuile schof die je bent. Dus... Ja, ik, ik kan me dat wel voorstellen. Natuurlijk zijn het televisie unieke zaken die hij gekozen heeft. Mm. Maar dat kan jij hem niet verwijten, vind ik. Wat was het meest memorabele Peter Elevries Vries moment, vind jij, Luc? Ja, toch wel uh, op afstand, met straatlengte voorsprong... toch wel dat uh, Charlie de Silver, hoor die in de kamer keek en zei van... Mabel, ken je me nog? Ik jou wel. Ja, die langer. Ja, ja, precies. Geweldig. Ja, dat zal ik nooit vergeten. Dat is echt uh, top 10 televisie, hoor. de handlangers van Bruinsma, was dat, hè? Ja ja, ja, ja, ja. Met Mabel ja, ja. Ja. ja, die ging inderdaad in Argentinië opzoeken. Ja. Nou ja, uh, hij voorlopig stopte hij met dat programma. Dus, maar komt hij ook nog terug, denk jij, Bert? In, in handen. Nee, ik denk in ieder geval niet, niet, niet in de misdaad. Wat ik me wel heel goed voor kan stellen. Want het is gewoon een feit. Hij heeft daar bij Endermol echt een geweldige redactie zitten. Een geweldig archief, goede connecties, et cetera. Ja, ik denk wel dat er alles op alles wordt gezet... om een, een nieuwe Peter E. de Vriesje geboren te laten worden. En ik denk dat de bestaande misdaadsjournalisten. Uh, dat niet zijn, niet, niet in datzelfde ritme willen werken. Het is natuurlijk dag en nacht gewoon echt bezig zijn met je vak. Ja, maar die man die even netwerkt, dat is gigantisch, hè? Het is ja. ook heel zonde om dat netwerk nou gewoon maar weg te gooien... omdat Peter R. de Vries uh, weggaat. Daar moet je iets mee doen, lijkt mij. Ja, nee, dus dat dus programma zou vermoedelijk doorgaan met iemand anders dan aan het roer. En uh, hij zelf, uh, die talkshow, ja, dat, dat, dat loopt ook al jaren rondom hem heen... Hè, dat hij dat nog eens gaat. Ja, maar ik denk wel dat hij uh, goed genoeg voor zichzelf gezorgd heeft... om het een tijdje uit te kunnen zingen ja. en, ontwikkelingswerk te gaan ja. doen, want dat schijnt heel ja. verplant. Tweede poging in de politiek. Ja. Dus zo. Ja, daar ligt ook nog een kans, ja. Ja. dat is ook nog geprobeerd. Uh, we gaan het even hebben over die WOP. We hadden net Rocher Vleugels al even aan de lijn. Uh, GroenLinks wil dus die wet openbaarheid van bestuur vernieuwen. Er moet een register komen waarin alle documenten staan die verschijnen... zodat je makkelijk kunt vinden welke documenten bij welk dossier horen... De Tweede Kamer en de Raad van State vallen nu ook onder de wet. En er moet een uh, informatiecommissaris komen... die alle aanvragen gaat beoordelen. Luc, uh, jij als journalist, jaagt dit van harte toe? Ah, ik ben columnist, hè. <laughs> ik kan dingen zelf verzinnen. Dus ik hoef niks te controleren. Je hebt die Wop niet nodig. Ik heb die Wop niet nodig. <laughs> nee, nee uh, ik juich dat uh, heel erg toe. Ik moest lachen dat het nou uitgerekend van de GroenLinks komt... Hè, over openbaarheid en zo, naar nou, alles toe met uh, Tofik uh, Dibi. Maar uh, ja, het lijkt me heel erg, heel erg goed... Het zou sowieso wel heel erg fijn zijn wanneer de overheid gewoon uit eigen beweging allerlei uh, stukken openbaar maakt. Dat je er als journalist niet meer achteraan hoeft. En jo, dat het, is toch, krijgt. Het, het had echt. hele romantiek uit de journalistiek, wat je nu zegt, Lukt. Nee, journalistiek je... is gewoon uh, hard werken en uh, snel ja. werken. En er is geen, uh, Spannend, er is geen geld meer voor romantiek. reconstructies, Maar nou dat is niet waar. Toen die zo'n onderhandelingen achter de rug waren, heb ik zowel in NRC als in Volksland echt geweldige reconstructies gelezen van wat er gedaan werd. Natuurlijk kun je dan ook daarna zeggen van weet je wat, we publiceren de notulen. Maar dat zijn natuurlijk ook de notulen niet. Je denkt toch niet dat die uitbarstingen die Mark Rutte daar gehad heeft, dat daar in, in die notulen komen te staan? Sterretje, sterretje. Nee. Uh, Mark Rutte schuilt nu Wilders voor rot. Dat, nee, dat hoeft ook niet. Ik vind het een beetje een fake openheid. En ik, ik, ja, jij had het ook al, zeg het eerlijk, hoe vaker Jurgen het woord WOP gebruikt, hoe meer we moesten denken aan die kleine plusjebeestjes... die je bij de C1000 <lacht> kan krijgen. Het heeft, het heeft toch wel een beetje de comedy Nee, maar voor, gehad, in, in we Noorwegen heb je gewoon een website. Daar kun je gewoon uh, WOP-aanvragen indienen. Binnen een uur heb je hem dan uh, in je mail zitten ja. en klaar. Ja. Zo zou het eigenlijk moeten, moeten gaan. Vind ik, vind Jij je. bent niet voor 100% transparant. Ja, maar dat gaat ook niet. Het is ook, het is ook niet nodig, vind ik. Om, waar eindigt het? De besluitvorming. Moet dus in wezen openbaar zijn. Niet alleen de, de, de conclusies, maar de besluitvorming moet openbaar ja, zijn. Maar op... nou, willen we dan ook weten, uh, er staat hier iets verderop, een nieuwe, nieuwe set van het journaal zoals je weet. Maar zijn geloof heeft geweigerd om te laten weten wat deze hele operatie heeft gekost. Ja, dat is ons geld. Hebben we nu ook recht om te weten wat dat is. En ja. kunnen wij, jij, ik, kunnen wij beoordelen of dat wel gespendeerd geld is. Waar ja. kunnen we het mee vergelijken? Dat zijn allemaal niet zulke makkelijke dingen. Dus nee, maar het recht het... om het in te mogen zien als het gaat om publieke diensten die mogelijk zijn gemaakt. Met het publiek geld. Dat geldt dus hier ook voor, Luc. Dat ja. geldt ook voor een nieuwe set van. Maar dat journaal. is wat Vleugels wel zegt. Hè? Dus het moet niet alleen maar, maar uh, meer de overheid zijn, nee. maar ook inderdaad semi-overheid. Moeten we ja, straks ja. Pauw we... Paul Witteman de verslagen van onze vergadering... hoe we tot onze, tot onze gasten gekomen zijn? Ja, als In... een van de maar... journalisten is die dat wel weten. Jo, dan het is, dan is toch dan leuk, leuk om journalisten te <laughs> zijn en niet overal <laughs> bij te kunnen komen. Dat is gewoon leuk. Over, over journalisten gesproken. Er was nog een relletje rond de Telegraaf. Paul Rijpkema, lid van de hoofdredactie van de Telegraaf, is op non-actief gezet nadat nou, was gebleken dat hij geld had aangenomen van een uitgeverij en hij het bestaan van zijn eigen bedrijf had uh, verzwegen voor de Telegraaf. En Hannesblad handelsblad kwam daarmee al de tweede keer... dat iemand van de Telegraaf in de opspraak komt. De eerste was uh, verslaggever Martijn Koolhoven. Hoe schadelijk is dit voor de Telegraaf? Ja, het lijkt me heel schadelijk. Maar goed, ze zijn al bezig uh, schip te maken. En daar kun je ze alleen maar een compliment voor geven. Maar het is natuurlijk, ja, het is natuurlijk heel gênant dat... Ja, wat ik heb begrepen, werd zelfs bordeelbezoek uh, gedeclareerd. Uh, en, uh, alleen de drankjes. Oh, alleen een heel duur drankje. Ja, ja, een heel duur drankje. En inderdaad dat er dan boeken die werden uitgegeven... in, uh, in samenwerking met de uitgeverij... dat hij dan voor elk boek 5000 euro kreeg. Gewoon op zijn bankrekening gestort. Geen factuur, helemaal niks. Ja, dat denk ik ook bij mezelf. Die uitgever die zit dan ook met zwart geld te rommelen en te ritselen. En daar hoor je dan niks over. Maar het is, uh, ja, het is schandalig, vind ik, hoor. Maar de Telegraaf heeft een hele traditie, hè. Je had vroeger Henk van der Meijden... die dan op zijn eigen pagina... zijn eigen theaterproducties uh, de hemel is schreven. Dus... Uh, tot de tijd dat het eind komt. Het valt wel echt de prijs in de telegraaf. Dat ze niet alleen schoonschips aan het maken. schoonschip doe je wat? maak je Veegje? Weet ik wat. je Oké, maar ook daar in enige openheid betracht. Het artikel in de NRC. Maar ze hebben hem niet ontslagen. Hij is naar de art direction gestuurd. non is hij gesteld. Ja. Maar goed, ze werken volledig mee aan, aan, aan de publicaties over de Telegraaf. De adjunct-hoofdredactie heeft de journalist van de NRC ook echt uitgebreid te woord gestaan. En ik vind dat ze gewoon goed bezig zijn. Ik denk ja. ook niet dat het schadelijk is voor de Telegraaf. Ik denk dat de Telegraaflezer zich ook niet zo vreselijk druk maakt over dit soort zaken. Nee, nee. Nog één laatste dingetje. net vijf heeft deze, deze maand, Mooie Mannenmaand. Ja. Wat vind je daarvan? Ja, belediging voor de voetballers. Want dat is er, om de vrouwen daar naartoe te krijgen. Dat ja, zoveel ja, naar... geen mooie. Heb je, wat een prachtige man is Anje ja. Rob. Heb je die wel eens gezien zonder shirtje? Nou, ja. Dat jullie en ik. Dat, dat kunnen jij en ik ons niet bij de leren. Nee, dat, nee, dat, dat geldt voor alle nee, nee, nee, nee, spelers. Is die zien er inderdaad goed En, en, en zijn. juist nu ook, er zoveel jurkjes zijn voor vrouwen. Oranje bikinis. We zorgen juist zo goed voor die vrouwen. Nee, maar, nee, alles in de media is voetballen, voetballen, voetbal. En je hebt nog steeds weet ik veel 3, 4, 5 miljoen mensen in Nederland die helemaal uh, niks willen weten, van voetbal. En er zullen meer een deel vrouwen zijn en bedienen ze dan. Ik vind het heel slim van net vijf. Maar krijgen we dan ook een mooie vrouwenmaand? Ja, en een lekkere wijvenmaand. Wanneer... wanneer is dat dan? Uh, wanneer is dat ja. dan? Ja, wanneer is dat ja, dan? Als de vrouwen Als de, de uitverkopers in de stad. Ja. <laughs> ja, dat is een goede ja. ja. Oké, okay, nou, uh, we, we gaan het zien vanaf vanavond ook, die uh, EK-programma's allemaal. Dus daar gaan we dan morgen wel uitgebreid over hebben. Jullie nu bedankt. Ja, Dat zijn wij er niet. Dat zijn wij er niet. Nee. <laughs> nu komt wel en Bert van der Veer. Zometeen Tan Tunali uit Amsterdam. Die gaat meedoen aan de Nationale Nieuws- en Sportquiz Radio 1 CD deze week. Daar gaan we nu een liedje van draaien. Het is het derde album van Sabrina Stark. Het album heet Outside the Box en daarvan I Cry. Ah! You never sing no more Murphy never sings To make me laugh no more That's why I cry I, I, I die inside I cry Why does the grass always seem so green On the other side Moment of truth No more excuses No apologies I deny Exception to the room this ain't the first second no it is the third time when they say don't shoot the messenger I say yeah go ahead shoot the messenger this ain't part of life 'cause it ain't right it is so heartbreaking Sabrina Stark dus, van de Radio 1 CD van deze week. Het album heet Outside the Box. We gaan de Nationale Nieuws- en Sportquiz spelen. Dat gaan we de komende negen weken ook doen in de Radio 1 Sportzomer. Die begint komende vrijdag. Uh, dus die quiz die, die is er dan. En die gaat ook in het weekend nog door. Dus uh, in die zin wel een lichte handicap voor de deelnemers. Er zijn meer kandidaten waar je tegen op moet nemen. Maar uh, er komen ook allemaal extra prijzen nog bij. Dus het wordt eigenlijk allemaal best interessant. En we beginnen daar vandaag gewoon mee. Dus er zijn ook uh, sportvragen nu in de quiz opgenomen. De eerste kandidaat is Tan Tunali. Hij is 24 jaar en komt uit Amsterdam. Uh, jij werkt bij de communicatieafdeling van Free Press Unlimited. Loop je stage. Wat, wat is dat voor club? Dat klopt. Dat is een uh, club die zit hiernaast op het mediapark... Uh, naast de wereldomroep. En die probeert uh, persvrijheid wereldwijd uh, te bevorderen. En... Uh... Ja, en die hebben allemaal goede projecten op in verschillende ontwikkelings. Ja, en en, en, en wat doen ze dan? Zij ondersteunen uh, organisaties daarin landen op. Ja, ja, ja, exact. Ze werken met, met lokale mee, mensen. Ja. Ja. Ja. Mm -hmm. Oké, okay. nou, goed. Goed werk dus. Uh, we gaan kijken hoe het gaat. Eerst de, de nieuwsfactor gaan we bepalen. De nationale nieuwsspit. Dank, Dank u wel. We zijn meer dan een goede oppositiepartij. We staan op het punt om ons ook te gaan bewijzen. Als een hele goede regeringspartij. Premier roemer. En ze geloven er dit keer ook echt in. Ja, daar beginnen ze er al van te dromen, dus. Uh, maar hoe realistisch is het, een kabinetroemer? Niet tegen Elke Prijs. Ja, zaterdag was het partijcongres van de SP. Roemer werd gekozen tot uh, lijsttrekker en er wordt nagedacht over deelname aan een kabinet. Vraag 1. Ook over ministersposten wordt al druk gespeculeerd. Renske Leijten liet in het AD weten dat hij er wel oren naar heeft. En welk ander sp kamerlid zei zij beschikbaar te zijn voor alle functies, dus ook voor het ministerschap? Poeh, ik moet zeggen dat het onschuldig is, maar de eerste naam die zo bij me opkomt... die altijd wel happig is om uh, ja te zeggen is... Houd van Wommel? Ik vind het wel mooi hoe je dat inleidt. Maar je hebt inderdaad goed gegokt want het is Harry van Bommel. Hij zei het bij Eva Jinek op zondag. Hij is al 14 jaar voor de SP-kamerlid. Dus ja, misschien wilde ik wel eens een keer wat meer. Vraag 2. Van Bommel kwam ook in het nieuws omdat de partijtop zou nadenken over een nieuwe naam voor de Socialistische Partij. Hoe luidde die naam? Ja, ik heb het wel gelezen, maar ik weet niet over welke naam is nagedacht. Gok iets. Ja. <laughs> Minder socialistisch moest het worden. Wat zou het dan worden? Ja, rood links of zo. Nee, ja, nee, maar ik, ik vind het veel mooi. Hè? Jij denkt wel uh, al associëren, <laughs> want uh, je komt inderdaad uh, had je op sociale partij kunnen komen inderdaad, en dat was het. Laatst zijn het. van Bommel dat die discussie een paar jaar geleden speelde en uh, nu niet meer. De term socialistisch zou nog te veel doen denken aan het marxistische en leninistische verleden. Maar het blijft gewoon een socialistische partij. We gaan naar uh, de volgende vraag. En vrijdag dus die, die uh, sportzomer. Dus we hebben de quiz een beetje aangepast... met ook een paar sportvragen erin... in plaats van de kopvraag. Uh, twee vragen dus die met sport hebben te maken. Arantia Rus doet het goed op Roland Garros Is de enige landgenoot die nog in het toernooi zit. Zaterdag won ze van de Duitse Julia Gerges. Vraag drie. Welke ronde bereikt Rus met die overwinning? Ze bereikt er in de achtste finale. Dat is volgens mij de vierde ronde. Nou, dat is goed. Keurig. Uh, vraag 4. Voor het eerst eerste jaar is er weer een Nederlandse speelster... actief in de tweede week van een Grand Slam toernooi. Welke speelster was dat als laatste gelukt? Dat zou Michele Kruijsik zijn geweest. En dat is goed. 2007. De kwartfinales van Wimbledon bereikten zij toen. We gaan naar vraag 5. Een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? Ik denk dat het ontzettend belangrijk is... dat dat juist wat er onder de kiezers lever tegenwoordig wordt. Bijvoorbeeld vandaag de dag is er iets aan de hand... wat aan deze tafel amper wordt onderkend ja. en aan de meeste tafels ook. Oeh, dat is een hele bekende stem. En daar ligt ergens zo'n het puntje van de toon. Ah. We moeten nu namoren. naam horen. Ja. ja, meneer uit Politiek Den Haag, maar helaas moet ik zijn naam schuldig uit. Het is Maurice de Hond. Uh, hij zat in Buitenhof, waarin werd gediscussieerd over de betrouwbaarheid van peilingen. Vraag 6. In zijn peiling is de SP de grootste. politieke barometer van uh, bureau Ipsos-Sinnoveed had ook een peiling gedaan. Welke partij was daarin de grootste? Ook de SP? Nee, dat is de VVD. Uh, we gaan naar de laatste vraag. Maximaal vier punten. Je krijgt de aanwijzing over een persoon uit het nieuws. En we willen graag weten wie hier wordt bedoeld. Als je het weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. Vier. Ik heb de baan van mijn leven. Stop. Ja, ik denk dat het Peter R. de Fries is. <laughs> ja, dat had gekund natuurlijk. Uh, de, de volgende was geweest. Ik ben allang geen lilybed meer... Net als 60 jaar geleden stond het publiek weer in de regen naar mij te zwaaien. En gisteren nam ik de vlootschouw af. ter gelegenheid van mijn diamantenjubileum als koningin. Ja, dat, dat lijkt me niet beter. Nee. Dat is uh, Koningin Elisabeth, inderdaad. Uh, ja, dat was een gokje. Uh, daardoor kom je nu maar op drie uit. Daarmee gaan we zometeen meteen in deel Ik twee. ben het totaal oneens met de stelling, Jurgen. 200% ben ik ervoor. Ik, ik sluit me aan bij de vorige spreker. Nou, ik ben het ook helemaal gloeiend eens met de stellingen. Het, het gaat inderdaad om olie. Ik laat het liever bezuinigen op het beroepsvoertal. In stand.nl, straks om half Twee, krijgt u de kans om mee te praten over het nieuws van de dag? Vandaag luidt de stelling. Er is te veel kritiek op het Nederlands elftal. Oranje stapt vandaag op het vliegtuig naar Krakau voor de eerste groepswedstrijd van het EK Voetbal. Komende zaterdag is dat tegen de Denen. Nou, veel vertrouwen in de prestaties lijkt het toch niet te zijn. Ook als je zo om je heen luistert. Maar ook de mensen op tv die er verstand van hebben... die uh, hebben flink wat kritiek gehad op het Nederlands elftal. En daarom die stelling. En u mag er zometeen van zeggen of u het ermee eens bent of meer oneens. eens. Er is te veel kritiek op het Nederlands elftal. sms dat naar 7070 kost wel 50 cent. U mag gratis bellen. 0800-1101. De website is een mogelijkheid www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doet het dan met hekje standpunt. Dan Tunali, 24 jaar uit Amsterdam. Factor 3 gaan we mee vermenigvuldigen. Je bent al keer eerder geweest hier in de quiz, dus je weet hoe het Goed, werkt. Ja. Vraag uit laten stellen en dan het antwoord geven of pas roepen. Hier komen ze. De Nationale Nieuwsbeest. Oud-president Mubarak van Egypte heeft een celstraf gekregen van hoe lang? Levenslang. Dat is goed. Voor welke club gaat Dirk Kuit volgens seizoen zon spelen? Erbij. Dat is goed. Welke hulporganisatie stopt eind deze God maand weet. met hulp voor de aardbevingsslachtoffers in Haiti? Dat is goed. Een dronken automobilist is zaterdag in welke stad op een groep mensen ingereed? Het was in Breda. Nederlandse Somaliërs zouden actief zijn in welke terreurbeweging? Als shabab Dat is goed. Welk oud-PVV-kamerlid stelt zich opnieuw verkiesbaar voor die partij in de Tweede Kamer? Dat is goed, een visser in Hellevoetsluis... heeft gistermiddag wat uit de vestingsgracht gevist. Granat. Dat is goed, bij rellen tussen rechts- en linkse extremisten... raakten gisteren in welke Duitse stad Hamburg. 38 agenten gewond? Is goed, Osama Bin Laden had wat niet meer om Flees. geld te besparen voor de jihad. Dat is goed, welke provincie mag in 2014 de Special Olympics... voor mensen met een verstandelijk handicap organiseren? Dat is goed, het beachvolleybalduo duo Keizer en Van Iersel... won dit weekend welk kampioenschap. Europees kampioenschap. Dat is goed, ruim 12.000 mensen hebben de afgelopen vijf dagen... welke kunstexpositie in Amsterdam... Amsterdam bezocht. Pas de kunstdraai. Gisteren was het met 11 graden Celsius in de beeld... de koudste dag van de meteorologische zomer sinds welk jaar... Pas. 1975, hoe wordt de eerste lading Haring genoemd die gisteren in Scheveningen aankwam? Hollande, dat is goed. Welke politicus wil graag dat Femke Halsma en Paul Rosenmuller minister worden? Goed, in welke stad raakten dit weekend zeven bezoekers van een danscafé gewond door een steekvlam? Pas. Dat was in Den Haag. Bij een aanval met Amerikaanse drones zijn tien doden gevallen in welk land? Pakistan. Goed, een zeldzame cover van een strip van welke stripheld bracht een recordbedrag van ruim 1,3 miljoen euro op? Dat is goed. Welke bond is een campagne begonnen tegen de bezuiniging op het woon-werkverkeer? FNV. Nee, dus de ANWB. We hadden drie, daarmee gingen we menigvuldig. Je hebt het tweede deel goed gespeeld trouwens. Veertien vragen goed, komen we op 42. Je laat het in deel 1 een beetje zitten. Absoluut, ja, ik dacht ik uh, wacht een gokje. Ja. Uh, aangezien er natuurlijk zeven kandidaat zijn. Maar uh, ja, ik vind ja. het niet een beetje nek We gaan zien uh, hoe dit stand houdt. Uh, je krijgt nu de normale prijs mee, dus de kaarten voor beeld en geluid. De lunchradio, de mok en de lunchbox. En uh, goede reis terug. Ja, dankjewel. Naar hier uh, verderop op Media Park. Um, dat was hem, de eerste kandidaat in de nieuws- en sportquiz... die we dus de komende negen weken gaan spelen. We melden ons zometeen na het NOS Journaal terug... en dan gaat het over de techneuten in Nederland. Daar zijn er te weinig van. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. NCRV. Dan kom je tot twee dingen. Two fingers. Ik heb eigenlijk maar Twee dingen. Twee dingen. Waarom heb je je schoenen eigenlijk uitgedaan, Ingeborg? Ik, oh, ik heb hele hoge hakken aan en doet pijn. Actueel en persoonlijk. En die vos voer ik iedere avond... omdat ik bang ben dat hij anders mijn gaat opeten. Twee dingen. Nou is het zo dat u, dat draait er vanaf, u bent natuurlijk ongelooflijk enthousiast. Ik heb ook een klein machientje thuis. En als je eraan een zwengeltje draait, dan komt de internationale tevoorschijn. Elke werkdag, s'avonds tussen 8 en half negen. Radio 1, het nieuws van alle kanten.